Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De Europese Unie vindt het onacceptabel dat militairen van de VN worden aangevallen in Libanon. Sinds de grondaanval van Israël tegen Hezbollah zijn er vijf blauwhelmen van de VN gewond geraakt. Je hoort de buitenlandcommissaris Borrell. Their work is very important. It's is completely unacceptable attacking United Nations troops. Ook zegt Israël dat de VN de blauwhelmen expres in Libanon houdt... om zo de militaire operaties tegen Hezbollah te dwarsbomen. De EU zegt dat dat niet klopt. De politie heeft een flinke drugsvangst gedaan op een industrieterrein in Waalwijk in Brabant. Regisseurs hebben daar een container gevonden met meer dan 500 kilo MDMA. Het spul heeft volgens de politie een marktwaarde van ongeveer 14 miljoen euro. Wereldvoetbalbond FIFA wil in gesprek met clubs, coaches, spelers en hun zakenwaarnemers. Het transfersysteem moet mogelijk flink op de schop door een uitspraak van een Europese rechter. Die zei eerder deze maand dat voetballers gewone werknemers zijn die net als jij en ik hun contract op moeten kunnen zeggen. Dat zou betekenen dat er een eind komt aan de enorme transfersommen die nu nog worden betaald. En de domtoren in Utrecht is nu echt af. Een groepje scholieren mocht vanochtend samen met de wethouder het laatste bloksteen terugzetten. Ja, ik vond het wel bijzonder dat wij dit mochten doen. En uh, ik vond het ook wel leuk. Na vijf jaar uh, is het heel opwindend om uh, eindelijk weer uh, de dom uit de stijgers te kunnen hebben. De dom stond dus vijf jaar lang in de stijgers. 10.000 stenen uit de toren zijn gecheckt en vervangen. En ook een hoop andere delen van het gebouw zijn gefixt en vernieuwd. Het weer dan, de buien die er nog waren trekken weg via het oosten. Vanavond koelt het flink af in het oosten en noordoosten temperaturen van rond het vriespunt. Morgen een mix van zon en wolken en dan 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7, Zaanstad richting Horen. Tussen Zaandam en Purmerend is de vertraging een kwartier. Op de N247 Amsterdam richting Horen. Tussen de aansluiting met de Ring en Broek in Waterland. 10 minuten oponthoud. En tot zover de aan de verkeersinformatie Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Dat was in de jaren tachtig, uh, Dolly. The Kids from Fame, ken je ze nog? En nee, High Fidelity nee. en... Uh... Ach jongen, de jaren tachtig zat ik midden in de strot toe in de luiers en zo. Ja, daar had je helemaal had geen ik tijd had geen voor, geen voor voor de, de muziek dingen. en dergelijke. Nee, man. Nee, helemaal gemist. Nee, hè? Ja, ja. <laughs> ik uh, fris je wel een beetje op hoor, bij ja, dat is goed. op zaterdag. Ja, heel graag, heel graag. Gaan we doen. Wat hebben we nog? Een uurtje daarvoor. Dus, uh, Kijk na aan. Naast alle informatie en uiteraard het voetbal. En wat hebben we nog meer trouwens?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 Wat voor hem Dat kennen we waarschijnlijk allemaal nog wel. Pieter Schilling was dat en uh, uh, Mentje Tom. Ja, dat moest ik toch even ja. denken zelf. Mentje Tom. Ja. Zo dadelijk uh, gaan we naar uh, Beverwijk toe naar uh, Randall Lawson. voor de Pit Report. Dus even kijken wat hij allemaal te vertellen heeft over de wereld van uh, de racerij. Er uh. zal wel weer het een en ander te vertellen zijn. Dus blijf daarvoor lekker luisteren naar de Sanfoetse radio. En daarna gaan we weer uh, naar het uh, voetbal toe. Naar Duintjesveld voor de tweede helft met Piet Pijper van de wedstrijd van vandaag. SV Stanspoort tegen VSV. De deuntjes van AHA waren dat en Take on Me. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, zou die er deze week wel zijn? Dat is dan de grote vraag. Heb ik al gerendeloos los? goedemiddag, Rendel. Je hebt me gemist, hè? Ja, jeetje, Mineetje, wat was je aan het doen vorige week, man? Ik zat toen jullie aan het bellen waren en ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet naar de tijd gekeken, dus ook gemist. Had ik op racecontrole in Dijon, Prenois.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 tegen elkaar. Ja, en toen jullie aan het bellen waren, wilden ze dus even mijn, uh, mijn uh, zicht over het ongeluk wat daar gebeurd was, wilden ze dus even uh, hebben en dat hebben we even lekker doorgesproken. En dat uh, is ook allemaal weer opgelost. Ja, wat mij opviel is dat uh, de races uh, voor uh, jullie heel vroeg waren, hè? Ja, we, we, we moesten er vroeg uit. Ja, dat was even niks. Nee. <laughs> toen, was, toen was het ook nog gewoon 4-5 graden. En het wow. was heel koud, oh. hoor. Oh. <laughs> ik denk, uh, dan de miste Rendels ontbijtje met een eitje. Ja, ja, wij, nou, we zaten in een hotel vlakbij en we hebben gewoon een ontbijtje gehad. Maar dat was een Frans ontbijt, daar ga ik je maar niet over hebben met je. Oh, oké. Okay. <laughs> Alleen een croissant en okay. een bak koffie zeker, <laughs> ja. Bak koffie was genoeg, bak koffie Ja, was genoeg. ja. ja, ja zeker. Ja, je ze vroeg aan de bak. Ja. Maar uh, ja, dat, uh, dat uh, was even slechte timing, maar we daar met de later wel spijt van, want we hadden een prachtig, prachtig stadveld. En die zeiden, ja, dit hadden we meer op de dag met heel veel publiek moeten laten rijden. Ja, jullie probleem, niet mijn probleem. Nee, ja, dat dacht ja. ik ook.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 hij ja, was geweldig, was top. Dus uh, de rijden ze uh, toen ze de foto's zagen, hadden ze wel zoiets. Maar ah, deze was wel heel erg cool. Dus dat is ook goed. Toch? Ja. Nee, <laughs> hey, die circuitbaan uh, bij Dijon, uh, waar wordt die voor gebruikt? Ja, race maar uh, voor uh, wat voor klasses? Uh, nou, in feite, alles. Vroeger we hebben we natuurlijk Formule 1 daar gehad. Hè? Dijon hoe uh, het, het beroemde gevecht uh, met René Arnoux en Gilles Villeneuve. Die daar gewoon uh, drie ronden lang wielbrengend over het circuit gingen. Ja, dat was natuurlijk een prachtige tijd. Tegenwoordig uh, worden er gewoon.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 lang niet. Dus die jongens een baan die leer je niet in honderd rondjes. Daar heb je er wel duizend voor nodig. Nee, je kan je iedere keer uh, weer uh, overtreffen, zeg maar, uh, met de rol. je kan ieder, iedere keer denken, dat kon harder. <laughs>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 Mooi om uh, weer uh, meegemaakt te hebben, Rendel. En nu weer uh, in, uh, in de zaak. Met uh, ja, flink aan het stapelen natuurlijk.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 Ik weet het niet. Nee, maar, nee wel een uitdaging. Het kan ook gelijk eindelijk keer zijn, hè? Ja, wel een he? hele grote uitdaging. Hele grote uitdaging. Maar ja, heel simpel. Ik denk dat Zenoda feitelijk zijn kans al gehad heeft. Moe, hij heeft het ook gewoon dit jaar. En of, Ze laten het gewoon niet zien. Maar, dat zusterteam van de Red Bull. Eh, het komt er niet uit. Het komt er gewoon echt niet uit. En Zenoda, het is natuurlijk geen beginlingetje meer. Hij loopt ook al een tijdje mee. Ja. En, dat is waar. En, en, en, en nou mag je ook niet meer vloeken in de auto? Ja, we hebben we dat nog wel niet, jongen. Moet we, uh, klaar. Moet hij mag er blijven, want hij zoveel vloekte. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja. Dat vonden we nee, leuk. Maar het worden wel uh, leuke racers, hè? Als ze dat uh, gewoon zo zeggen, hè? Van uh, zes, uh, zes ja, racers. Ik weet niet hoe ze, hoe ze heel plat daarnaar kijken, het is natuurlijk wel zo, Tsunodal kent de auto, kent het team, Liam Lawson komt naar binnen, heeft natuurlijk al mooie dingen laten zien hè, mm -hmm. maar uh, uh, echt gewoon helemaal één met de auto worden en in een team uh, terechtkomen, dan ben je wel een half jaar bezig. Ja jongens, het seizoen wel voorbij. Dus, uh, nou ja, maar, is, ik weet... Ik... dat heel eerlijk is...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 Nou ja, ze hebben er uh, in principe ja. afscheid van genomen, dus... Uh. Ja, ze hebben in principe de afscheid genomen, maar volgens mij heeft hij nog wel een contract, dus het gaat wel weer wat centjes kosten hier en daar, denk ik. Ja. Uh, of hij wordt geparkeerd uh, in feite gewoon uh, uiteindelijk dan uh, bij uh, Visa Kersheb, dat hij daarin ingezet gaat worden. Zou kunnen, uh. of uh, reserve rijden? Ja, ja, Nou, ik denk dat Jack er daar geen genoegen mee neemt, maar, want hij neemt natuurlijk ook heel veel centjes mee. Dus elk team wil hem graag hebben, hoor. Ja, maar, dus, ja, dus is levens, alle teams zitten vol, hè? Dat ja. is gewoon klaar. Ja. Dus uh, ja, heel verrassend. Ik denk wel dat Liam los dat kan, of die kan het zeer zeker. Um, uh, dus ja, we gaan het afwachten. We gaan het afwachten.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 Nee. Dat gaat niet. Dus, uh, heet dat, uh, dus ik heb zoiets van, ja, ik vind het wel knapper. Ik vind het wel knapper zitten. Maar uh, aan de andere kant denk ik, jongens, is dat allemaal nou noodzakelijk? Dat maakt het allemaal uit. Maar uh, Ongelooflijk, ja. Ongelooflijk, hè? Bij de schappenkamp denken ze er altijd anders over met dit ja. soort dingen, denk ik. ik nee, maar het is wel zaken, althans rondom ja. hem heen, ook zakenmannen natuurlijk. Ja, heel uh, simpel. Maar uh, dat, het hele bedrijf rondom hem heen gaat alleen maar over zaken. En dat vind ik helemaal niks ergs bij. Als je ook maar niet, dan vergeet dat er ook nog leuke dingen in het leven zijn.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 Ja, als het allemaal aan dezelfde kant van Amerika is, is het goed. Doet, dan kunnen we met het bordje op Schoot Grote kijken. Ben je niet heel Nou bezig. ja, dat is zo. Ja, klopt. Ja, dat is ook wel weer goed, toch? Ja, zeker goed. Maar ja, wat een lange pauze hebben we eigenlijk hè? nu in één keer uh, gekregen. Ik ziet het helemaal niks. Nee, ik ook niet. Nee. Ik, ik, uh, ik, ik, van, ik lees al berichten van, op Facebook en dergelijke van uh, mensen van ik mis de Formule 1. Ja, ja.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 ja, maar was er eentje uitgevallen of zo? Nee, toch? Nee, volgens mij niet. Volgens nee. mij is het er zo uitgekomen. En nu krijgen we daar ook vier of drie achter elkaar in één keer. Ja, ja, ja. ook dat uh, weer. Ik vind dat zeer belastend voor, voor, uh, uh, voor het personeel. Laten we daarop houden. Die, die, die hebben gewoon in die weken gewoon, uh, geen eigen leven. Want het is allemaal, uh, zeg maar, op open het klokje kijken. Het moet ingepakt het moet weer weg. En uh, daar vind ik dat je gewoon ook een beetje meer rekening kan houden, uh, gewoon niet alleen met je fans, maar ook met het personeel dat in die Formule 1 bezig is natuurlijk. Ze en, uh, zeker weten. En daar wordt er totaal, totaal geen rekening mee gehouden, helemaal niet. Ja. Dus uh, ja, uh, ik vind het geen goede zaak en ik, vind, en, en ik mis de Formule 1 ook een beetje. Maar ja, nou ja, volgende week. <laughs> volgende, ja, volgende week, volgende week alweer. Ja, volgende week gaan we spelen. Ja. Ja. ja. Dus nou, ja, dat zeg ik, dan ik dan tegen jou ook, volgende week, dan uh, ga ik je weer spreken.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 ik, ik, ik schijn in een vak uh, te zitten met alleen maar jonge mensen. Dus opa komt zijn kinderen ophalen, op, op, opa <laughs> Nou ja, ik wist, wist alvast heel veel plezier, maar ik ga je daar spreken onderweg maar God, naar Arnhem. zit ik in, zit ik in de auto, kun je me gewoon in de auto bellen. Helemaal geen probleem. Gaan we gaan wat er allemaal aan de hand is. Ja, toch? Gaan we doen, uh, Renald. Dankjewel je voor uh, vandaag weer. Jullie ook weer een top weekend zonder Formule 1. Oké, okay, ja, saai, saai, saai. Okay. Hoi, hoi. Hoi. hoi. hoi.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 ik moet ik zeggen ondertussen te kijken en te breien tegelijk dat is lastig natuurlijk in de 58 minuten was dat in de twee minuten geleden was, was er een, een doorbraak van VSV Levy die redde de, de bal in de eerste instantie kwam op midden van midden terecht ongeveer en met vier een hele mooie loop scoort uh, VSV 3-1 dus de is momenteel 3-1 in het voordeel van VSV Inmiddels hebben we twee wissels toegepast. Dirk Belekom is vervangen door Dirk Stakken. En Naaitje uh, Kostien nee, is vervangen door. Uh, Lok. Dus we zitten. O Oeh, Levi, O Levi. Ja, Levi heeft de bal. Hij is dus een scrimmertje in de Zalpert gebied. Nog steeds dus 3-1 na 72 minuten. Ja, we zijn nog niet verloren, maar het ziet de wolken worden wat donker aan de hemel. Ja, jammer om, uh, om te horen zeker. Ja, nee, maar... En is wel echt terecht? Zijn ze echt beter? nou ik vind wel dat VSV iets meer in te brengen heeft. missen we er toch een paar aantal spelbepalende spelers.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 Mocht er nieuws zijn, dan hoor je dat uiteraard bij eigen lokale radio ZFM.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 Yes. Nou ja, leuk, een, leuk dieren van de week en andere dieren zitten daar ook. Dus uh, ga naar het uh, Kennen We Dieren Thuis als jij op zoek bent naar een leuk huisdier. En ze zitten uh, ja, met smart op je te wachten daar, hè? die uh, leuke dieren allemaal. Ja. Zeker weten. Nou, zometeen gaan we ja. nog naar het voetbal en we gaan nog naar Fred Heij. Dus reden genoeg om te blijven luisteren. Goedemiddag. Not to believe, that is the question. It just takes the street You've lied your last lie And I've cried my last cry I'm out the door, babe There's other fish in the sea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 Een leuk uh, ja, besloten feestje van iemand die 40 jaar getrouwd was. Oh ja, dus, uh, ja. Ja, ja. Ik kan zeggen, toch geen oude lullenfeestje. Maar ik moet nee, zelf ja, ja. ook al nou, de ja. kant op gaan. Ik, ik, ik ah, je hebt ja. zelf ook al lang 40 jaar getrouwd kunnen zijn. Nou, dat niet hoor. Minimaal. Nee. Nee. Niet. minimaal. Nee, Nee, ja, dan, dan moet ik als kind getrouwd zijn. Hoe oud ben je dan? 55. Oh ja, ja nee. Ben je oh, pas 55? Ik ben oh. 55, ja. Yeah. Oh. Ah, nou ja, 15 het had gekund, Rob. Ja, ja, Nou ja, dan was, was je onderweg geweest. Met, met toestemming van je, ja. Van je moeder. Dus. Ja. Ja, ja, ja, 35 ja. jaar had gekund. Ja, 35 ja, ja, ja, ja. jaar had dat makkelijk gekund. Ja. Zeker weten Dolly en Pierik. Nou, wat ga, wat ga ja, je voor zeggen? Waar, waarom zeg je steeds Dolly, ben je boos op of zo? Dat deed mijn moeder vroeger altijd. Als ze boos op me was, dan zei ze ja, mijn hele naam. Ja, mee, ja. Ja. Ja, we moeten het puur zakelijk houden. Ja, ik vind dit verhaal... Uh, ja. Ja.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 Een, Was simp? een simp? Ja, wat, is dat? Ik, uh, ja, wat is, denk, ga je dat toch horen? Het, uh, ik denk dat het een beetje dialectisch iets is. Uh. Dat, dat ga je straks uh, vragen dat waarschijnlijk. Straks wat een simp is. Worden, ja, want ik, heb, uh, ik ken het niet in ieder geval. Hein, niet in mijn woordenboek. Nee, uh, nee, uh, mijn ook niet. Nee, is het niet uh, zo dat. Uh, nou ja, ik zeg maar wat hoor.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 Ja. Ja, nou, dat, uh... ja, Dan ja, moeten we dat, straks het woord raden, Dat weten, dan weten ja, wij. 2 voor 12. <laughs> <laughs> nou, dat was er weer, hè Donnie? Dankjewel, hè? En ja. uh, Fred, uh, veel plezier ja, zo meteen. Wel. Oké. Okay. Nou, we wensen je een hele fijne zaterdagavond... en bedankt voor het luisteren. Volgende week dan uh, is er weer een nieuwe SOS. Zandvoort op zaterdag. Ook dan weer tussen 2 en 5 uur. Tot dan. Dag. Dag allemaal.